een Klomp met het NOS-journaal. In de top van het Nederlandse bedrijfsleven zitten nog steeds weinig vrouwen. Pogingen om meer vrouwen erbij te krijgen leveren weinig op... blijkt uit een nieuw rapport van een commissie die de vorderingen bijhoudt. Meer dan 250 bedrijven zeggen dat ze meer vrouwen op topposities willen... maar zelfs daar is het aantal vrouwen in een jaar tijd met nog niet eens 1% gestegen... Bij de overheid zijn de cijfers veel beter. Minister Blok zei vorige week dat het streefcijfer van 30% vrouwen op topfuncties... bij de Rijksoverheid al is gehaald, twee jaar eerder dan gepland. De eerste vluchtelingen zijn vertrokken uit het geïmproviseerde kamp bij Idomeni... aan de grens van Griekenland en Macedonië. De Griekse politie begon vanochtend met de ontruiming. In het kamp zitten ruim 8000 mensen, vaak in slechte omstandigheden... De vluchtelingen worden in groepen naar nieuwe, compleet ingerichte kampen gebracht. Voor de operatie worden zo'n 700 politieagenten ingezet. Bussen rijden inmiddels af en aan. Naar verwachting duurt de ontruiming minstens een week. Theaters en concertgebouwen trekken meer bezoekers. Per voorstelling steeg het aantal bezoekers vorig jaar met 13 vergeleken met een jaar eerder. Het totaal aantal bezoekers kwam uit op bijna 10,5 miljoen. Volgens de vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is het aantal voorstellingen gestegen. Ook is er meer ruimte voor lokale producties en versterkt dat de band met mensen uit de omgeving. In Venezuela ligt frisdrankfabrikant Coca-Cola voor een groot deel stil. Er is een tekort aan suiker, een belangrijke grondstof voor de frisdrank. De suikerproductie in Venezuela is flink gedaald, omdat voor suikerboeren de productiekosten hoger zijn dan de opbrengst. Er kan nog wel Coca-Cola Light worden gemaakt. Het weer bewolkt en in het binnenland misschien wat motregen. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen meer zon, vooral 's middags. Het wordt dan zo'n 17 graden. Donderdag worden het 20 tot 24 graden. Maar dan is er wel kans op onweer. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 er was er ook een, die pak bij. En die leek precies op een kik aan mij. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, oudje?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 En drijft met mij, zond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 lekker eten, dus ga ik vaak naar zaar. Kom ik erop op visite? Nou, dan staat het daar al klaar.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 Naar Kosia, Keetje Tippel. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres zonder met Kleine Herdersjongen. De lente brengen overal Het liedje met het wondere melodietje Uit het pietje. Al de pracht van het heelal <middels> Kleine herdersjongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet Lokten jou de lichten van de stad zo aan Daarom uit het dorp gegaan Jongen toevertrouwd, neem je fluit weer op en zoek de edelijks. In de bergen ligt jouw paradijs. Oh. Ja, is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 Als een Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme deun, doodsblauw was Pistoucheun. Lichtjes zaar, welk gevaar? Riep al op, ik word zo naar. Oeh ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. Samen zit het maar de schijn, schijn, schijn. Om net te lekken, wat vier, vier, vier, vier. Vier, zwier, zwier, op drie, vier, vier, vier, zo reisje naar. Een nieuwer met zijn schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juist, juist. Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zomerreisje langs de Rijn. U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn.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 Was heel anders dan voorheen. Dit was definitief. Ik ben nu alleen. En hem had ik zo. Weer vergeten, dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar deze rogen over, dit gevoel gaat nooit voorbij, want verdriet om echt te bieten, is te zwaar om mee te dragen, want hij haalt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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Tuur geef me eerst zing maar een druppel, dan zing ik heb mijn koppi, want ik hou zo van jou. Dat is toch wat zing jij hoorde nou? Zo'n moeite. Straks zal de zon weer steen.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 Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, waar het toch niet staat, om op te schieten. Om op te doen een het is om op te schieten. Zeg nou eens pikant, nou eens pikant. van zo'n span. Zo span, nou echt genieten. Ieder die, die ons dan ziet, zeg toch subiet, om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang, maar naar de nooduitgang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 Het liefste meisje Nam maar in het zadel met zich mee Samen bouwden zij een paradijsje Leefde daar gelukkig en tevreden Trubelijk was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wiegloch Brole Johnny, jodel is voor mij Body of bad, hopefully. Read do read it, do do Jodel, kun je ons bevroren? Oh, Johnny, laat je Jodel nog eens zwoorden. Johnny, laat je Jodel nog eens zwaan. Als je Jodel, dan zijn wij verloren. Want dan kunnen wij je niet weerstaan.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 Ezel stoot zich vast niet twee maal aan dezelfde steen. Maar aan dat steen het hart van jou is de man. Zit rond en blauw, jouw hart is zo hard als een steen. Marie, het is er niet één. Marie, met een hart zo hard. Marietje, ik snap werkelijk niet wat op jou toch bezielt. Er was zo menig jonge man die dol veel van je hield. Dat weet ik, maar er is geen man die mij iets interesseert.